Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment staan zo'n honderdduizenden Palestijnen voor de keuze... of ze ingaan op de oproep van het Israëlische leger... om naar het zuiden van de Gaza-strook te vluchten. Je hoort correspondent Nasra Habibala. Veel mensen zeggen, wij zijn al een keer ons thuis verloren... Uh, toen we moesten wegvluchten voor geweld in 1948. Dat is uh, toen de staat Israël werd gesticht. Want in Gaza wonen ook veel mensen uh, die daar destijds in 1948... Naartoe zijn gevlucht. Um, en mensen zeggen: ja, dat willen we niet nog een keer meemaken. Dus dat is absoluut iets waar veel Gazanen erg bang voor zijn. Het lijkt erop dat de ontruiming misschien wel het begin is van het binnenvallen van de Gazastrook door Israël. Of en wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk. Bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd... zijn meerdere meldingen binnengekomen over Fuad l die, De geneeskundestudent die wordt verdacht van het doodschieten... van drie mensen in Rotterdam eind vorige maand. De inspectie wil niet zeggen wat en door wie er melding is gedaan. Ook bij het Openbaar Ministerie kwamen meldingen over Fuad l binnen. En een bijzonder gezicht vanmiddag op de grachten van Utrecht. Een boot met een grote zak geld erachter. Gevolgd door studenten in een kano die telkens net niet bij die zak geld kunnen. Staat symbool voor een stagiair die veel werk doet, maar amper betaald krijgt. Zelfs niet bij een 40-urige werkweek, zegt deze student. Met een zak geld aan een hengel stonden wij te roepen dat ze koffie voor ons moesten halen. Kopietjes maken. Maar bijvoorbeeld ook dat ze maar lekker bij Omerduo gaan lenen als ze geld nodig hebben. De studenten willen dat er een verplichte stagevergoeding komt van minimaal 500 euro per maand. Het zou niet zo mogen zijn dat omdat jij niet de kans hebt om je ouders lief aan te kijken, jij geen stage kan lopen of studievertraging moet oplopen of jezelf een schulden moet steken om alsnog maar die stage te lopen. Vanavond regen en soms ook onweer in het zuidoosten van het land. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. En is er ook kans op onweer, windstoten en zelfs hagel. Het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in... toch niet heel even naar de keuken lopen? Of uh, je bent gewoon hartstikke te laat. Te laat. Te laat. Te laat. Ik hoop dat jullie er allemaal nog zijn. Dat jullie niet denken van, hé, hey, dat is geen muziek uit die tijd. Dus het zal wel afgelopen zijn. Nee, dat is niet zo. We waren eventjes uh, onszelf van een lekker kopje koffie aan het voorzien en de heren van een glaasje water. Heel wat anders dan vroeger. Um, ik wil toch wel. Uh, nou, nee, laten we maar lekker meteen met het gesprek weer beginnen. Hè? Of zullen we eerst toch een uh, liedje draaien? Ja, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd waarom Mathieu uh, goede herinneringen koestert aan het nummer, het laatste nummer van het afgelopen uur. Oh ja, oh, die ja, hebben we ja, gedraaid ja, ja, natuurlijk. Everybody uh, needs somebody to love. Ja, nou, we, we hadden natuurlijk, we hadden natuurlijk uh, uh, het, uh, allerlei festivals. Op Zandvoort, het, uh, Midsomernacht, Tropicana en de Jazz. Dat waren echt uh, drie weekenden volle bak live muziek buiten. Waar wij aan het einde van de Haltstraat uh, altijd uh, een goede programmering neer wilden zetten. Nou, we hadden het er net al over, over een hoogwerker, over uh, van alles. Uh, dus goede entertainment. Toen de tijd was er uh, een act van de Blues Brothers. Ik weet niet of jij dat nog weet, die twee jongens. Ja, en, uh, ja ik kan me het nog herinneren. Ja. ja. En uh, die jongens kwamen binnen. En we hadden boven de bestuur, hadden we ook nog een zaaltje. En uh, uh, daar hebben we later ook nog een barretje in gebouwd. En, uh, maar de artiesten en zo, die kleden zich bij ons om. En uh, als ze even pauze hadden daarboven. Dus uh, die twee jongens komen binnen. En allemaal heel, heel rustig. En, en ik dacht zo, als die uh, de Blues Brothers moeten gaan doen, dan mag wel wat. Uh. Dus uh, dan ging ik ook naar boven. En dan maakte hij even een praatje. En die begonnen zich om te kleden. En die begonnen echt heel langzaam zo die rol aan te nemen. En het was zo mooi om te zien. Totdat op een gegeven moment het moment er was dat ze opkonden En dan stonden ze in dat halletje om zo naar het podium te gaan. Nou, toen waren ze echt die, die twee. En dat vond ze zo waren mooi om, Ja En toen gingen ze, de, de, gingen ze naar het podium toe op die muziek. En dan uh, dit is ook het openingsnummer uh, van die film. Nou, ze zitten een show neer. Echt geweldig. Dus daar als ik dan aan festivals denk, moet ik altijd hier aan denken. Maar zij waren toch ook bij het vijfjarig bestaan? Volgens mij... Waar zij het van een ditsmins Ja, volgens mij wel. twee, Ja, maar toen deden ze geen Brothers. Nee, toen deden ze... Ze hebben toen de Brothers gedaan... en in de tent van ons vijfjarig bestaan hebben ze toen wel gedaan... Uh, Pavarotti. In, uh... Oh ja, ja, verdomd, ja. Dat groot, uh. Maar het, het, om op die festivals terug te komen, wij, wij vulden ook... Maar we hadden ook wel eens een, een, een misser. Oh, we hadden ja. een keer een oh. meiden wit, waren meidenwit. En die waren bloedneveus. Ja, die zagen op een gegeven moment dat volk. En dat werd groter en groter. We hadden vijf tappunten buiten. En ja, die straat <laughs> stond gewoon helemaal vol. Ja. En uh, die werden zenuwachtig en zenuwachtig. Nou, die gingen het podium op. En het was echt vals. En, het, het, en helemaal, ja. Dus uh, er was pauze. Dus die weer naar boven. Nou, uh, Michel naar boven toe met uh, twee flessen. Het een uh, beste. even. <lacht> en zo. En dan even kijken. Drie keer. Er moeten we wat sfeer niet mee, mij. Ja, en dan, dan ja. moeten we gaan. <lacht> Dus die, uh, die sloegen zo best... Uh, ik weet eigenlijk niet of het toen ja, ietsje beter ging. Maar, oh, ja, ja, nee, het, het, stoppen. het ijs was ja, gebroken had, in ieder geval. Ja, geval ja, had, ja. ja we hebben ze toen echt? laten stoppen. Ja, want het, ja, dat kon niet. Ja, dat kon niet. Deden jullie ja. de programmering, de muziekprogrammering zelf? Ja, met, met hulp van. We hadden ja. showraden maken, erbij. En uh, nou, ja, die zat in die wereld. Dus... En, ja, wij wilden al, wat we al zeiden, vanaf het begin af aan, wilden wij iets geks. En het moest wel kloppen, zo, met, met, uh, ja, de Blues Brothers, of, of, moest het, een partyband moest het zijn. En toen uh, moest een verhaal staan, en waarvan we wisten dat het einde van de hotstad staat. Het moest gewoon zwart staan, qua mensen, en uh, nou, daar gingen we voor. En anders, maar, ja, minder wilden we niet. Dus, uh... nou, het mooie was ook, want had je het podium en dan stond het zoveel publiek... dat we dus op de helft gewoon weer speakers moesten zetten... Ja. Om, de, om het aan het einde, ja. dat het geluid nog goed over De versterken. ja. De sterk, ja. Oh, oh, ja, ja. ja het, het zal de, de nou ja, jeugd van tegenwoordig uh, waarschijnlijk niks zeggen... maar het was echt een, je stond echt bang aan bang ja. Oh, ja. tijdens uh, Tropicana. Nou ja, dus, in dus uh, huwelen één gevoel. Ja, dat beetje. Zo druk was het Zo inderdaad. En we vergeten natuurlijk... laten we Ruud Janssen niet vergeten. Nee. Die, die heeft aan de bestier... ook hele mooie herinneringen. Goh, nou. ja. Heb je gehoord heeft, uh... dat uh, Ruud... deze jingle heeft ja, uh, gemaakt? Het ja, dat was het. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, Die heeft dus ook heel veel bij jullie opgetreden. Ja. En dat ja, en hij en uh, de... heeft daar ook... Uh, toen wij bij hem waren... voor het barboek... heeft hij daar ook aan gerefereerd... dat hij daar zulke prachtige tijden heeft ja. meegemaakt... Die komen niet meer terug. Nee. Nee, Zeker en, en het, voor hem niet. Maar... En, het, en het mooie van Ruud was. dat, Want het is een ontzettende Beatle liefhebber. Ja, en het ja, spel. Ja. En we hadden wat ik net al zei. Donderdagavond altijd live muziek. En dan kwam hij wel in zijn eentje. Of met de drummer. En dan hadden we de Beatle avond. En ja, echt leuk. Beatle nummers. En ja, dat was echt heel mooi. Ja. Ja. Ja, dat, dat doet hij nog wel. In zijn eentje gaat hij nog wel in Beverwijk naar een kroegje toe... dat hij nog wel eens op haar nummer speelt. Yeah. Dus dat kan hij toch niet laten. Nee. En zo heel af en toe dan uh, laten ze zich toch ook als... Uh, als band inhuren. Maar dat is sporadisch, hoor. Maar ja. hij heeft het erover gehad, hè, San? Ja. ja. Zeker. Ja, dat hij het uh, zo prachtig heeft gevonden. Nou, dat was het ook zo. Ik kom ja. uh, net als Deen... van de Deen Juice of Soul. Ja, ja, daar stonden ze ook. In het begin waren ze... vroeger waren ze, in het begin uh, met Ruud... En, uh, uit de is toe gesplitst. En Ruud is verder gegaan toen. Maar Deen en zo, die kom ik ook nog regelmatig tegen. En die hebben we er ook nog steeds over. Ja. Dat ze bij ons stonden en... Uh, ja weet je, de, ja en dat... Beppie uh, was daar de drummer hè waar ik uh, wie nu mijn sidekick is op de vrijdag oh de ja eind. ja oké okay. ja grappig Bepp ja. ja leuk ja dus die weet dat ook allemaal. ja, nou. ja. nee maar dat was dit, gewoon zulke mooie herinnering hebben we ja. daar en ja. oh, dat was toch een uh, 12-bandsformatie en er stonden ons op het podium. Je hebt nu uh, van zes uh, bij uh, nog wat. Oh, maar het ging allemaal. Ja. ja. Nee, ja het was, was daar dat ik alleen Clark voor het eerst heb zien optreden. Ja. Toen ja. hij denk die ik mocht tien was. Ja, precies. Ja, ja. ja klopt. Ja. klopt. Ja. Met zijn vader. Ja. Met, uh, ja. Ja. dat soort dingen. We, wij waren erbij. Ja, ja. ja. En dat ja. Was ja. En zijn ja. vriendje die. Ino, die ja. mocht ook zingen. Ja. Uh, Leuk. Ik wil toch nog even. Een, hebben we nog even tijd om een sprongetje te maken naar. Uh... Oh ja, ja, tuurlijk. Ja? Uh, tot 8 uh, tot uur. Oh, tot 9 oh, uur. Ik uh, had nog geen ja? uh, muziekje klaar. Jawel, ik heb, ik oh. heb muziek. Klaar, als jij zegt, doe maar een muziekje, dan gaan we. Nee, ik wil even nog even praten. Ja. Dan gaan we even ja. praten. Ja. Ik, uh, ik wil ik naar. Uh, 24 af. oktober 1996. Zo. Oh ja, waar waren jullie toen? Met de kater. <laughs> <laughs> dat nee, dat was ons vijfjarig bestaan op het circuit. En dat, ja. Uh, ja, dat was echt, dat, daar, daar ben ik nu nog trots op. Want ja. we waren toen echt van, van de big band tot aan het peperen muntje op het toilet. Ja. Het, het was echt uh, super. Met de roos die je ja, mee kreeg? Het is echt, uh, nou, we hadden wat ik, wat, wat ik hiervoor al schetste, we hadden hele goede connecties met het circuit. Uh, het seizoen uh, duurde tot half oktober, maar je schetst het al, uh, wij waren 24 oktober. Toen hebben we het kunnen regelen, want ze hadden achter in de paddock hadden ze een gigantische tent staan. En ons leek het natuurlijk mooi. We waren daar elk weekend als er gereisd werd. En we waren wel een beetje aan het kijken. Waar kunnen we ons feesten geven? Dus ons oog viel op die tent. Maar ja, zo'n tent neerzetten, dat kostte. We hadden eerst een oog op een cirkelstent. Maar geen één plek waar die neer kan zitten. Althans, een gekke tent. Toen kwamen we op het Ja, en toen hebben we kunnen ritselen dat ze een week later gingen afbouwen. Dus hoe hoefden we het maar voor... Uh, drie jaren. Voor een brikkie, we hoefden ja. hem, uh, hoefden we hem te, te huren, zeg maar. Dus daar hadden we ontzettend veel macht om ja. mee. Dus uh, die tent bleef staan. Ja, toen gingen we de, de invulling doen. Ja, en... en ja, da, In drie, drie maanden tijd zitten. hadden we ja. het helemaal voor elkaar. En, maar alles moest kloppen. We gingen, alles moest perfect zijn. En het moest groot. Want... Uh, ja, ja, we wisten niet hoeveel mensen. En hoeveel zijn er uiteindelijk geworden? 600. Ja. 600. Ze waren er op die avond, ja. Ja, het, het waren er veel. Het waren ja. met en en even voor de goede orde, dat was niet in een weekend. Ik kan het me nog herinneren. Nee. Dat was gewoon op een woensdag, ja. woensdag inderdaad. Ja. Ik dacht woensdag of donderdag, maar dan moest ik donderdag nee, ochtend weer naar mijn werk. Ja. Ja. <laughs> en dat, dat vergeet ik ook nooit meer. Dat we de volgende dag waren we klaar en dat er een... Kwamen we aanrijden, daar hadden we alles opgeruimd. En dan reden we door de halterstraat heen. Of boven aan de Oranjestraat. En begonnen alle mensen begonnen te klappen. Oh, echt waar? En oh. Dat, tot aan de tot aan Bessie en zo kwamen. Net zoals ja, dat de mensen. Ja, dat was gewoon. Oh, dat zijn toch fietsen ja, voor het hart? Ja, hè? ja, ja dat was waar. Als, als blijk van, van dat ze. Volgens uh, mij wordt er, wordt er nu nog over gesproken. Ja, dat is ook zo. zeker. Ja. Klopt. ja. Is nooit meegevenaard. Nee, maar, uh... maar voor de mensen die het niet mee hebben gemaakt... Uh, uh, kun je uh, een schets maken van uh, uh, hoe het er dan uitzag... en wat er allemaal gebeurde in die tent? Uh, <lacht> uh, ja, <lacht> nee, hadden... maar ja, nee, ik bedoel, uh, had je optredens... of was er mechanische muziek? Of wat, nee, was, wat hadden was, jullie allemaal uh, bedacht? Het was allemaal live live muziek. Yeah. Uh, we hadden wel een rode loper. Volgens mij was die net zo lang als het rechte eind van het circuit. <lacht> ja. Want de lasershows een heel uh, gebeuren ja. en uh, ja, we kwamen op het idee. De mensen komen binnen en die hangen hun jas op en uh, nou, dat moest dan met een big band hè? 30 ja. dus, uh, mansformatie. Uh, ja, oh strijk, echt? Ja. Stropé, ja. En dat was uh, gewoon een soort strijkorgel. Zo zat het er ook bij. Allemaal keur met zo'n bordje voor je en zo zat zo'n band, zat gewoon te spelen voor je. Ja, ja. En daar, daar kwam je dus binnen. Ja. ja. Het was een beetje gala-achtig, toch? Ja, wel ja, in, ja, ja, ja, ja. was wel een ja. beetje Maar dat chique... waren dus voor de genodigden. Die wij, ja. Zeg maar onze familie en uh, vrienden kennis die wij... Uh, nou ja, waar, waar, die ons gerealiseerd hebben dat we uh, de bestiening konden waarmaken, om het zo te zeggen. En uh, nou ja, toen gingen we dat... Uh, die band, die ging zich uiteindelijk ontpoppen ja. tot uh, de, zeg maar de liedzanger. Die ging zich uit omkleden en die, terwijl hij daar zat... Als Elvis Presley. En die gaf toen een mega show, toen ineens. En toen ging het feest los. Ja, ja. En, dat was, en toen, ja, daarna gingen we met, met bandjes werken, want het, het, het was niet te doen. En toen kwam Sjoogly Hooper. En uh, wie hadden we nog meer? Uh, Nico Landers hadden we. Uh, ja, we hadden we echt al. Uh... Ja, Hooper was voor mij wel inderdaad het hoogtepunt. Ja, ja was was het hoogtepunt. <laughs> ja, ja die zou wel een feestje cirrus, bouwen. Cirrus, uh, gebeuren. Hoe heet zij ook. Uh, oh, en met een zo'n vuurspuug. Vuur. Nou, we hadden echt gogelaai. Ja. Ik weet niet wat we ja. al uh, volgen al oh, al allemaal pas. extra ja. omheen ja. ook. Ja. Ja. Ja, volgens ja. mij zijn we ook nog door midden gezaagd zo. Ja. Ja. Oh, echt door, door de oh. Oh. Ja. ja. Nee, dat, maar, dat was me echt een happening. Ja. Ja, de, al die ja. foto's zijn ook nog op, op, ja. uh, op uh, Facebook, Barboek. En, ja. uh, nou, dat was ook zo fantastisch. Dat, dat, ja, dat ik ook ik wel. denk dat de dag erna weinig gebeurde in Zandvoort, volgens mij. Uh. Dat denk ik ook, ja. Dat was een erg dag. Dat, dat moet ik ook wel zeggen, dat was de padvinderij. De padvinderij kreeg voor ons een, een bijdrage. Wat, die, wat hadden zij gedaan, Dat hadden we gevraagd, dat zij als een soort taxidienst fungeren. Dus, dus de mensen die, kon, die, kwamen, die met de auto kwamen, die konden hun auto laten staan als ze te veel gedronken hadden. En die werden met dezelfde auto, of met een, een eigen auto... of met behulp van die padvinderij werden ze naar huis toe gebracht. Ja, al dat soort dingetjes werd er allemaal over nagedacht. Ja, dat en, zijn wel de, de, inderdaad, heel ver gaat het dan. Ja, wat zullen onder, mensen daar ongelooflijk blij mee geweest zijn, ja, met ja, die service. Dat, dat wordt uh, al dat soort kleine dingetjes. En dat soort. wat... moet je ook zeggen. Hoe heet je <lacht> Ja, nee, ja dan krijg je als je de auto wordt. Dat vergeet, Seniorenmoment, dat ja hoor. Dingen. Maar... En dat ze wat je ook zegt, ja, uh, uh, uh, de mensen kregen een roos mee naar huis toe met bedankt, ja. uh, weet je, dat je ja, was. Ja. Ze kregen van ons allemaal consumpties, Het ja. uh, Kaartje kaart. was 30 gulden 30 en vijf consumpties. Ja precies. <laughs> en nog vonden ze het duur. <laughs> dat wil ik ook zeggen. Ja, dat was echt zo. <laughs> dat er echt mensen waren. Ja, ik heb wat op te biechten. Ik uh, vond de roos waarschijnlijk uh, niet genoeg. Ik uh, was daar. Op, het, op jullie feest. En prachtige boeketten hebben jullie gekregen... of we hadden het zo aangekleed bij de garderobe. En ik... Uh, nou ja, had een bakje te veel op. En uh, de volgende dag... Uh, vroeg mijn moeder... Van, uh, mijn broer was namelijk ook op dat feest... van wie is... Uh, dat kale dat pompoentje... op die stok? Ik zeg al, oh, die is van mij. Zeg ik. Die heb ik gisteren in een beetje een... Uh, te bui uh, meegenomen... van dat feest. Dat is een bloemstuk... Nee, zegt mijn broer, dat heb ik gedaan. Dat, die is van mij. Ik dacht, ja, hallo, kom op, zeg. We, we, we waren er ook niet echt samen. Dus ik loop naar mijn jas toe. En ik ga in en Kijk, ik heb er ook één. Dus het zit toch echt in de familie. Ja, zie ja, je. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar ja, nu uh, ik. Zou, ja, ik, hoor, ik, zou, ik zou zeggen, Sandra. Uh, we praten er niet meer over. Ja. En we doen er een kusje op. Ah, bedankt. <laughs> I'm so een beetje round voelen. Uh, ja, dit was dus uh, uh, don't, uh, don't Talk, Just Kiss. Op verzoek van onze eigen Sandra. Ja, want dit was van de formatie Rides at Fred. En naast kalabasjes moet ik ook altijd bij Rides at Fred. Ja. En jullie denken, kan er niks aan doen. Dat, uh, Heel veel. E e ever sinds dat, uh, dat jullie uh, de schilderingen op de muur lieten aanbrengen. Ja, ja. Uh, ook, ook van uh, uh, jullie, jullie team, onder andere, en jullie zelf... Uh, ja, moest ik daar altijd aan denken. Dus dat, uh, vandaar Right Set for It. Uh, we hadden het er net over, inderdaad, dat het uh, nee, uh, Lustrumfeest op het circuit uh, eigenlijk ongeëvenaard uh, is gebleven. En wat. wat nou ja, maar, uh, ik ga het spijtig noemen. Ik, uh, ik vind het jammer. Ja, mij ook. Maar aan de andere kant mooie herinneringen. Zeker. Dat, waren, ja, dat, vergeet, dat vergeet je nooit meer. Althans, wij niet meer. Ik niet meer, zeker niet. Nee, uh, we hadden het er net over tijdens het uh, muziekje, uh, Mathieu gaf het aan, van ja, uh, ook al was er een, uh, waren er hele drukke festivalavonden, uh, je zei van voor ons was het eigenlijk een gewone zaterdag. Kan je dat even toelichten, wat je, wat ja, je daarmee dat, bedoelt? daar bedoel ik mee, dat, uh, uh, zeg maar qua omzet. En, en uh, kijk, de mensen zien natuurlijk dat die hele straat, staat, vijftal punten, er staat een podium en er staat een programma op. Ja, en dat moet uh, betaald worden. En als je dat dan allemaal van aftrok, dan hielden we eigenlijk een zaterdag over. Maar dat vonden we niet erg, want dat was gewoon reclame. Wij wilden dat gewoon goed hebben. Dat de mensen over ons uh, gingen praten. En achterbestier was weer dat. En ook met zo'n hoogwerker, ja, al onze logo's hingen daarop. En dan haalden we toch weer de voorkant van, van het Zandvoorts Nieuwsblad. En, en zo, uh, ja, zo, zo deden we dat. Dus, dus ja, gewoon wel een goed ja. programma neerzetten... dat er over gepraat werd. Dus niet, die kassa's rinkelden wel... maar niet ja, alles ging richting Gelukkig rinkelden. we alles maar konden betalen. Ja. Kijk, als het regent, dan hadden we dat probleem. Ja. Ja. Ja, dat is het risico. Dat is ook het risico dat je ondernemerschap neemt. Maar ja. uh, ja, goed, dat... Ja, ja, weet je, als het, dan hadden we ook weer. Ja. Het, we liggen, ik weet niet hoeveel paraplu's met onze logo. Ja. Gaat het regen, delen we die uit. Ja. En dan ploep, ploep. Nou ja, dan, dan, dan, het speelt altijd weer ja, voor. Ja, dus, uh, een, een stukje, stukje marketing, hè? Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Dus dat, ja. dat is ook weer die investering waar we het zojuist over ja. hadden. Ja, zeker. Uh, ik wil nog even op naar een, uh, een, een ander gedeelte, want we hebben het gelijk over de tap gehad. Maar uh, naar het eten. Hey? Ja, eten. Ja, eten. eten oh, ja. Want, want dat uh, was ook heel lekker bij eh, jullie. Ja, want... dacht ik dacht het wel, ja. Dus ja we, we hebben de, ons best gedaan. Ja, nee, we hadden een, een, een Franse kaart, zeg maar. of ja, Eigenlijk het, het eetcafé-eten. Dus, dus uh, de, wat, wat wel altijd erop stond was de sperrips, satee, saté, de uiensoep. Wel in die tijd was dat, uh, ja, was dat het, het eetcafé-eten. Uh, en, uh, en daarnaast. Uh, hadden we dan wat wisselende dingen... ossaaspuntjes, in, in de rode wijnsaus... schambaatjes... En, uh, en we hadden natuurlijk... een uh, dagschotel... En we hadden het er net even over onze moeders. Die kwamen uh, Elke zondag kwamen ze bij ons uh, een dagschotel eten. En dan werd uh, de week doorgenomen. En er werd gekeken of ons overhemd wel goed gestreken ja. was. Of oh. ons netjes gedragen. Of we wel uh, Ja, hadden. Uh, en het mooie was altijd, dan kwamen ze. En dan hadden we buiten op het bord hadden we dan de, de dagschotel staan. En dan keken ze en dan zag je ze zo, en praten met elkaar... En dan kwamen ze binnen. En het eerste, hallo. Het eerste dat ze vroegen, wat is de dagschotel of op vandaag? Ja. Dat was altijd, dan kon je de klok op gelijk zitten. Dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk... Maar ja, die waren dus ook bevriend met elkaar geraakt. Of waren ja. ze dat voor die tijd al? Nee, nee, die hebben eigenlijk... Uh, dus door, door jullie ons, connectie door, ja, gekomen? Ja. Elke, ze, ze sloegen geen zondag over. Nee. En dat was, uh, ja, dat was... Uh, de groot, de groot aandeelhouders willen ze ook door het vaste ja, ja, ja, ja. publiek... Uh, en de dames, uh, de dames wonen nu beide in de Bodaan, zien ze elkaar? Nee, niet nee? Nee, beide. Oh, niet? Oké. Okay. Alleen Tjeuze moeder, mijn moeder woont... Uh, uh, oh, ja, die was er aan het ja, uh, ja. Maar om over dat eten terug te komen... en dat was dan ook weer, weer uh, dat we min of meer met een beetje probleempjes zaten... want ja, we hadden dan een kok dienst, maar die moeten ook vrij hebben... Oh ja. Nou en uh, Oké, okay, dinsdag was dan de minste, uh, minste dag. Ja, wij hadden wel zoiets. Als eetcafé is dit, moet je gewoon zeven dagen open zijn. Dus wij gingen om en om gingen wij uh, koken. Ja, maar ja, dat was niet ons, uh, ja, ons, onze doelstelling, zeg maar. En toen kwamen wij weer uh, s'nachts op het idee... wat als we nou gaskoks... dus uh, we vragen onze uh, vaste klantenbestand... joh, heb jij een lekker gerecht? Kom dat hier maken. En... Uh, nou, dat was een schot in de roos. Want ja, die kwamen. En wat gebeurde er dan? Al hun vrienden, familie, iedereen kwam eten. Dus dinsdagavond zat ons cafeetje weer lekker vol. En, en beren was gezellig, ja. ja. ja. ja. Nee, dus dat... Dat, uh... dat waren wel de schadeavonden. Ja, ja. ja. Oh, god. Ja. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Hoeveel, ja. hoeveel vrienden hebben er gekookt? Nou, ja, Het heeft twee jaar geduurd of zo. Ja. Ja. Twee jaar werden er dinsdagen opgevuld, ja. ja. Dus ja, er waren sommigen die vonden het zo leuk. Die, die kwamen meerdere keren. Ja. En, uh, ja, Wie dus heeft dat, er mee Borabels staan koken? Nou, ik vind toch wel... ja Dirk Buwal uh, en was dat samen met... met, met allard, allard met Allard. Mm -hmm. En, uh, en wat ik ook, uh, die hebben een keer heel uniek staan koken. Heel bijzonder. Ja. Het waren gewoon 25 mannen of zo toen uh, we ze eten. Dirk Buwal maar, dat was de speaker van het circuit, toch? Nee, nee de, de perschef. Oh, uh, de perschef. Ja, ja sorry. Die, en Allard Kalf, die, die zit nu nog steeds... Ja. Uh, ja, we hadden zo'n maandagavond ploeg. En daar zat Dirk Bewalde en Alad Kalf. En, uh, Wim. Uh... Wim uh... Uh, wie zit uh, Allard Kalf? Die... Ja, uh, hoe heet hij uh, uh, ja. nou? Wat is van staanstraat Angelo uh, Oh ja, oh, uh, uh, Ja, dat was echt zo'n groepje. Die kwam uh, Frank Paardenkoper Die je nu uh, op, de, op de radio het verkeer uh, hoort, uh, hoort regelen. Dus die, maar die kwam elke, elke maandag aten ze een dagapje. En dan zaten ze ja, maar de, we de, we de wereld te verbeteren. Ja, dat was altijd wel heel, heel, ook een heel speciaal groepje. Maar die kwamen er af en toe koken. En, maar Marcel Misman en uh, Peter Furt die hebben toen het record gehaald. Die hadden geloof ik iets van 112 man. Daar gingen ze voor koken. Maar die hadden een half kiffetje... <laughs> half kiffetje met een beetje appelmoes en friet. Nou, maar dat... Maar haal 112. Ja. Dus veel maar in. En dat was. Ja. Ja, was het, ja, maar we kunnen niet koken. Dus ja. die hadden ze zo opgelost. Maar het ja. dat was al behoefte. Alleen op de, ze hadden vooraf soep. En dat was kuppensoep. Maar dat soep. Maar dat was ook de humor. Weet je? Dat kon allemaal. Dat kon je verwachten. Nou, als dat het slechtste is wat er is gekookt, dan is het helemaal goed nou, gekookt. Ja, zo toch? is het. Dat was geweldig. Maar dat, ik bedoel, en dan sta je op een dinsdagavond 112 man uit je keuken te halen. En, uh, ja. Maar dat zit dan ook te eten en te drinken bij elkaar. Ja, dat was wel goud, allemaal. En dat gaf ook weer de humor, allemaal. En alles kon. Ja, ja, ja, ja heel bijzonder. En er, was ook een, er waren ook mensen die, die, ja, die kwamen al heel af en toe bij ons eten. En die vonden het ook heel leuk om bij ons te koken. Ik kan niet zo snel op ja. de naam komen. kom er af en toe nog wel eens tegen. En dan is het altijd een vriendelijk gedag zeggen. Ja. Maar die ging Indisch koken. En ook een keer dat, uh, hoe heet hij nou van de. Van klein, hij ging toen naar Curasao verhuizen met Milly, en toen ging hij ook voor oh, vrienden koken. Nee, nee, zijn broer Jan Peter, Jan Peter oh, Klein, ja. en die ging toen koken bij ons. en uh, hij zei: ja, dan doe ik mijn afscheids voor dat voor al mijn vrienden hier kan koken. En toen uh, ook een beentje uh, hadden we toen ingehuurd. En uh, uh, ook een feestavond met Surinaamse muziek. En, uh, uh, geweldig. Was. Maar wat, wat, wat eten betreft ook. We, hadden we, we speelden natuurlijk op de kerst. In, op, uh, wat met kerst ook. Dan hadden we, na de eerste kerstdag waren we dan gesloten. Maar de tweede kerstdag. Dan, uh, ja, dan, dan kon je daarop inschrijven. En dan kreeg je een, een, een uh, vier, vijf gangen diner. Maar je werd ook opgehaald door de limousine. En weer thuisgebracht oh ja. door de limousine. En dat, wij, wij hadden dat wel altijd zoiets van... we kunnen feesten en drinken... maar de mensen moeten wel weer, weer veilig... Veilig, uh, veilig... wat we ook dus op ons uh, vijfjarig bestaan deden... Dat, dat we de mensen toch weer... Uh, want ja, als de drank in de man is... dan willen ze nog wel eens in de auto stappen. Yeah. Want we, we pakten ook wel eens... autosleutels af. <laughs> ja. En dan zaten we nog na te, te borrelen... en dan keken we naar buiten. Dus die, dan belden we de taxi... autosleutels afpakken. En die taxi betaalden we... Taxi weg en dan uh, een half uurtje later kwam er weer een taxi. Werd uitgestapt. Had hij zijn reservesleutel ja. thuis gehaald En in de. Oh ja, en dan houdt het voor ons op. Ja. Dan kan je op een gegeven moment. Maar die mensen willen dan de auto voor de deur hebben. Want de volgende dag moeten ze naar hun werk. Of, uh, dus dat, maar wij waren er wel altijd wel, wel happig op dat dat uh, zo goed veilig hadden, veilig, hadden jullie wel eens Hedy uh, in de tent? Nou ja. Niet, niet over, ja, Nee, nee, nee. nee. Ja, qua muziek wel, maar... Ja. <laughs> nee, maar, nee, ik, maar, maar benieuwd, ik, <laughs> ik snap dat je... Nee, wij hadden toch wel... Ja, natuurlijk ja, gebeurt er altijd wel eens een opstootje. En uh, ja, we hebben toen wel... Uh, dat, dat, nou, niet waardig. Ja, het was op dat moment wel even vervelend. Maar dat, ja, dat gebeurt overal wel. Er was een opstootje, maar dat hoort er allemaal een beetje bij. Ja. En dat losten jullie zelf en Wij op. hadden geen in. Nee. En toen wij eruit gingen zeg maar, dat wij de boel verkochten... Stonden, meteen de volgende dag stonden, daar, stonden ze al... met volle naad in pak voor de deur. Mm. Je, hm, toch altijd wel een stukje minder allemaal. Nou ja, het heeft mij wel een beetje een setje gegeven... om op een gegeven moment om toch... kijk, na tien jaar, hè, je bent er al druk mee bezig en allemaal... Om, om toch, ik vond het, wat agressiever worden. Ja. En ja, nice. ik denk, ik ben gast hier. Ik uh, zit in de horeca en ik heb geen zin om, om in de weekend... de politieagentje te spelen. Dus dat, uh, maar gelukkig viel het bij ons wel, wel mee. Ja, nee, maar, dat, uh, we, we hebben er niet zoveel als van gehad. Nee. En we hebben zelf een paar keer aan de deur gestaan. Daar ging ook altijd goed in. Hè. Ja. Nee. Ja, en ook, want daar speelde niet zo wel goed op in. Als je een beetje de sfeer hè, je, ja, voelde aankomen dat je een paar van die raddraaiers binnen had. Ja, dan ging die wat klassieke muziek draaien. Geen of muziek ja, draaien. Of dat je dacht, En onze vaste klanten, die wisten gewoon van oké, okay, even wachten totdat dat weg is. En, uh, want we kregen van, van, uh, van uh, de dames en, en, uh, die bij ons kwamen altijd wel de complimenten. Dat ze, die kwamen ook alleen bij ons, omdat ze zich voelden ons ze veilig. veilig. Ja, veilig ja. Ze voelden ja. bij ons veilig. En dat, uh, ja. Kijk, en heb je, heb je dames in je zaak, dan, dan komt Dan komen andere, die heren ja. ja, die komen op de geur af. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Hey, maar de, ik, ik, ik vond wel leuk om te horen dat jullie klassieke muziek toepasten om de boel rustig te krijgen. En Toevallig, uh, Michel, heb jij daar iets over aangevraagd? Dat ga ik er nou, nu even dat voor was je een draaien. Hele andere muziek, ja, <laughs> dat snap ik wel. <laughs> maar deze is voor jou, Michel. zet de muziek aan en er komen weer allemaal leuke verhalen. Ik zet uh, uh, de wals iets lager met André Rieu en jullie praten gewoon lekker door. Wat nee, maar anders mis als, als je dan uh, de muziek wat harder zet en zorgen dat ze meezingen en, en, amazing, en uh, uh, de muziek mag door. Hè? Ja, hoor, ja, even voor de luisteraars. Uh, uh, we hadden het er net over, of tenminste Mathieu en uh, Michel, over dat Michel zo goed was om uh, qua muziek de avond op te bouwen en dan moest het op een gegeven moment ook weer teruggebracht worden. En daar uh, gaat Michel het nu even over hebben. Hè? Oh ja, nou, dat was gewoon de knop, de knop op, op, <laughs> uh, op uit. Ja. Nee, maar we, we, we, het spelen met de muziek vond ik altijd zo gaaf. Om die mensen zo gaaf en gek te krijgen dat ze op de tafel zonder te dansen. Want Die tafel die werd helemaal gebarricadeerd. En er was gewoon een muur waar ze op zonder te dansen. En niet te tillen. En, uh, en, maar ze moesten meezingen. En, en, en als ze dat deden... dan, dan ging die pomp ook goed. Ja. En, en, en uh, als ze de moesten... de kelen gesmeerd en, worden. Sleeten, noem maar op. Ja, dat de de tap ging mee op de rit ja, van Ja, natuurlijk. Muziek. Maar dat was heerlijk. Het was niet aan te slepen. En, maar, nou ja, het grote boek deze werk. En... Nou, werk. Wij, wij waren ook de, het eerste café in Zandvoort. Met, ja. uh, het, met kelderbier werd dat toen nog genoemd. <laughs> Tegenwoordig staan ze overal. Maar we hadden 2000 liter tanken hadden we in het ja. binnenplaatsje in een koelcel staan. En uh, ja, de wagen moest regelmatig langskomen. Nou. Dus dat, uh, en hoeveel liter paste daarin? Twee keer duizend liter. Twee keer duizend. En ja. hoe vaak werd dat aangevuld bij jullie? Wekelijks. Ja, dat werd wel. Uh, ja. Wekelijks gewoon die wagen, ja. Ja, ja weet je, dat, maar op een gegeven moment werd, werd er veel meer uh, mixen gedaan, uh, en. en toen zag je, wel de, je zag wel de tijd veranderen. Qua drankjes. Ja? De, ja, ja, toen vodka lime. Had je toen ja. allemaal. Je een, een, een, een, ja, die, briesen, die briesen, die briesen wel allemaal, nee. Ja, weet je. En corona, nou, dat, dat vond ik allemaal wel prima. Maar dan hadden wij gezorgd dat er vijf toppunten stonden. En dan werd er minder bier gedoongen. Maar meer mixies. Ja, weet je, mixies, dat is niet tegen haar te werken. Want het is wel lekker voor de portemonnee. Maar, uh, maar dat was een hoop glaswerk, ja. En, uh, maar goed, ja. Dat is nu allemaal ook alweer anders allemaal. Nu zijn ja. er allemaal weer cocktailtjes. Nou, daar moet ik nou toch niet in denken. Dat je de hele avond cocktails, cocktails moet gaan maken. Cocktails maken, jongens. Dat ja. kost voor tijd en omzet. Ja. Maar hij ja, wel een leuk showtje. Ja, <laughs> dat hebben we ook eens <laughs> gedaan. Dat ja, ja. Dat met die flesje omhoog. Oh, dat wilden we ook, ja. ja. Nee, we hebben, we, we hebben van alles wel, altijd wel gekke dingen geprobeerd. Want ik weet, nou ja, de, wij deden ook al een nieuwjaarsborrel. En uh, dat, was, dat was ook al mega. En uh, dat deden we altijd op uh, uh, december, de eerste dag na nieuwjaar. Dus 1 januari. En dat was er van, uh, van 4 tot 6. En dan hadden wij een gave receptje. En dan kreeg iedereen van ons een drankje. En, uh, nou ja, samen om het nieuwe jaar in te luiden. En, uh, want wij waren eigenlijk altijd op oudejaarsnacht waren we altijd dicht. Behalve op het uh, jaar 2000. En uh, toen hebben we één keer de zaak helemaal verbouwd tot een nachtclub. En dan hadden we ook gezegd, nou laten we andere mensen ook maar eens keer moeite ervoor doen. Om bij ons binnen te komen. Niet in een trainingsbroekje of in een spijkerbroekje. Nee, zwart en wit. Dus ze allemaal zo gekleed waren. Nou, toen daar was, was ik. Ja, waar was je dan? Met daar, die he? mannelijke stripper. Ja. ja hoor, ik heb nou, ja, er nog nacht meer van. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Ja, maar dat was toch fantastisch. <laughs> maar waar we ja. dat zo? Dat was zo. Uh, inderdaad, zwart-wit-feest. Heel... Ja, nou, dat was fantastisch toen ook. Dat vergeet ook nog meer. En toen we de volgende dag. Toen hadden we zelfs nog een bommelding die avond. Een bommelding? Ja, want toen was het zo druk. We hadden het hele dorp geloof ik getrokken qua mensen. Ja, we vermoeden dat het een beetje een collega was. Ja, een beetje... Die probeerde de mensen uit de tent te jagen. Toen was ik al thuis, denk ik. Ja, dat was ook Maar dat Daar heb je niks van gemerkt. was nog een was dat toen allemaal, ja. En toen zei de politie, ja, je moet dicht. Ik zei, nou, dan gaan we gaan niet dichten Er is niks aan de hand. Want wij stonden zelf bij de deur. Ja. En zei, ja, maar jullie moeten dicht, want er is een mommelding. Ik zei, nou, dat is niks hoor, dat gaat allemaal wel goed. Ik zei, dan is het mijn verantwoording. Ja. En dus ik uh, zei, als ik een rondje glazen ga halen, dan let ik wel even op. Ja. Ja. En toen zijn dus we gaan Ja, uit. uiteindelijk hadden ze wel in de gaten van, ja, dit, dit kan niet. En als je... Zoveel feestende mensen. En zoveel als je dat gaat onderbreken, dan krijg je op straat... Ja, dus ze hebben echt u. wel uh, ja. De, de, ja, de driehoekjes even op de tafel gaan zitten. Oh, ja. uh, maar gelukkig uh, was dat loos alarm. En uh, wij ja. vermoeden dat dat toch een beetje uh, een jaloers uh, iets was. Ja. Hmm. Dat, uh, ja, dat zijn de andere kanten, weet ja. je. Nou, ja, gelukkig dat, dat, zijn die uh, overheersen, die, die feestdingen wat meer. Dat ja. Dat, uh... Nou ja, dat, doen mee, maar dat hoort er wel. Dat, dat, dat, dat zijn de dingetjes die achter de coulissen gebeuren. Dat hoeft ook niet zo... Uh, nee, je moet, kijk, dat kunnen we nu wel zo zeggen. Maar dat is wel, uh, op dat moment kun je daar niets over zeggen. En toen, zeg maar de volgende dag, was het uh, de Elstelentocht. Uh, toen. In, uh, en 9. En toen gingen de mensen alweer eerder, ja. sommige mensen gingen dan eerder weg vanwege de volgen Vanwege dat... Uh, ja, al toch niet op die medeërsgaat. Ja. Dat was 3 januari. Dus ja, dat was ook ja. weer een hoogtepuntje. Ja. Maar ja, na heel veel hoogtepunten... kwam er dus uiteindelijk wel een einde aan ja. jullie samenwerking. Ja. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Hoe is dat? Wie, wie initieerde dat? Uh, nou, wat ik, wat ik in het begin, of net ook een beetje schetste... dat het op een gegeven moment werd het allemaal wat agressiever... Um, en ook, we zijn natuurlijk uh, tien jaar bezig geweest. En uh, we hebben eerst de zaak gekocht, zeg maar. En uh, hè, daar zijn we echt best wel lang mee bezig geweest om dat financieel rond te krijgen. Gelukkig geloofden toen hè, de, de, de mensen in ons. En we hebben wat, wat hulp uh, daarin meegekregen. Alleen, toen hadden we de zaak. Daarna uh, moesten we, of wilden we graag het pand uh, kopen. We hadden ook uh, recht op eerst, uh, als dat te koop kwam. Die kwam te koop, maar ja, dan moesten we dat ook kopen. Dus daar gaat weer investeren. Toen kwam op een gegeven moment buiten ons vijfjarig bestaan, dat we toch ook wel behoorlijk erin hakten. Maar toen kwam de geluidsoverlast. Dus Toen zijn we drie weken dicht geweest om alles. Eigenlijk, je bouwde een doos in je café om het geluid dicht te maken. Na, drie weken dicht. Dus drie weken geen omzet en je verbouwing. Dus op een gegeven moment, ja, dan ben je zeven jaar verder. En, en ja, op een gegeven moment raakte het ook een beetje, uh, ja, de activiteit en, en, en we werden ook een beetje, een beetje moe daardoor. En, en was heel, het was heel hard werken. Ja. En, en ja, altijd maar met nieuwe ideeën komen, dat gaf natuurlijk. toen hadden we op een gegeven moment een krantje op bedacht. Dat we zeiden, nou, we maken nu een planning af voor een half jaar. Dat scheelt heel veel in je hoofd al. Dan, dat, dat dan hoef je even niet na te denken wat, erover, wat we volgende maand weer moeten doen. Want dat is elke keer wel. In het begin vind je het leuk. Maar elke keer die energie. Want je moet het natuurlijk altijd wel staan houden. En steeds doorgaan. Ja, uh, en, en natuurlijk. Dan ja, neem je zelf. Want, want ja, we werken 80 tot 100 uur in de week. Ja, dus zo, zo zie je elkaar ook zo lang. Ja, op een gegeven moment heb je ook wel iets zo van. Nou ja. Laten ja. we het decor eens gaan veranderen. En we, tenminste, dat speelde bij mij wel. Om, om, om weer een nieuw avontuur aan te gaan dus dat uh, ja, toen, ja toen zijn we best nog wel, wel bezig hè, want we wilden, het was wel ons kindje we wilden het wel goed verkopen ja, en niet, ja toen we uh, toen zijn we het opnieuw gaan schilderen ja we hebben het uh, frisse winter we wilden het een beetje weer ja hebben ook een, een ander gezicht erin gooien. en uh, nou toen weer wat andere dingetjes weer een beetje uh, ja we hebben een andere sleutel andere koolkarren hebben toen en met Arjen ai toen ai van de krieken zei ja. hij en, uh, nou ja, allemaal, we, we, ja. Maar er moest ook een stukje rust komen. En dan, nou, dan wisten wij al dat we bezig waren om te zeggen: Nou, oké, okay, we willen het dan wel goed verkopen. En dan, ja, toen vonden we iemand. En, uh, ja, achteraf is het allemaal weer niet, ja, dan is het allemaal een beetje slordig gegaan. Of zo. Maar goed, dat zijn uh, uh, uh, keukenperikelen, zeg maar. Ik zit heel hard na te denken: wat is het na jullie geworden? Laat eens hier nog. Ja, Twee jaar. Dus en hij is. heeft het hart eruit gehaald. Ja, ja, ja, ja, vind ja. ik dan. Ja. Hij heeft alles verkocht. De lampen, de, de balken, de keuken. Ja, ja, nu. Weet je, het is een ontzettend mooi pand nog. Maar het hart is eruit. Nou ja, er wordt nu andere horeca. Ja, ja. Dat is zijn andere bestemming Ja, maar, ja, maar uh, toen... toen, toen Hebben er ook nog waterpijpen in ja, er ja. gezeten. Ja, heb nog Vloerverhoogd, ja, alles. Ja, maar goed, ja, de, de, de, weet je, dat gaat dan wel aan je hart. En toen is er ook nog eens over gesproken: uh, om een reunie te organiseren. En toen heb ik, uh, heb ik nog een keer een reunie georganiseerd met, uh, via Facebook dan. Waar ook een 600 man of zo op afkwamen, samen met Veriferé. Was op het strand toen? Was op het strand, ja. ja dat Sinterklaas ook langskwam. Ja. ja, nou ja, dat soort dingen. Dat ja. weet je, heel snel, verfaren, ja. dat vond ik altijd wel het mooiste... dat we snel konden schakelen. En toen ja. de jongens, allemaal, allemaal oude barkeepers... Weet je wel, de oude generaties. Ja, uh, uh, Hans Bank, ja. Ronald Rieper. Die oh, dat, dat was van dat je mag je zand voelen. Oh, hier, Reunie. Bij, bij Bietje ja. ja. Oh, wat was dat een ja. fantastisch feest. Fantastisch. Weet je, dat was ook heel grappig en dat werd ja. heel snel in elkaar gezet. Ja. En heel simpel. En maar, maar als je me snel schakelt, kun je heel veel bereiken. En, uh, maar ja, toen zeiden we ook: dit doen we eenmalig, weet je wel. En dan hopen dat ik iemand anders liet er de, de, de, de troef overnemen. Ja. Wordt ook niet dat openaan. gebeurt dan niet. Niemand nee, pakt dat, dat stokje zonde. aan. Ja. ja. Mm -mm. Dus, uh, maar goed, ja. En, en toen werd we er nog wel eens hey, komt er komt een reunie, komt er een reunie. Ah, Maar dat, waar zou je dat nu moeten doen? Dat is al één. Op het circuit. Nee. nee. <lacht> nee dat, dat, dat, <lacht> zou, dat zou ik dood <lacht> zo. Er zijn. Weet je al. Er zijn nu zoveel mensen om ons heen die daarbij betrokken waren, zijn ons ontvallen. Hoe stom het dan ook niet, dat is uh, Jules en Wim, en die allemaal met ons geholpen hadden. En zij zouden het prachtig vinden om, om aan de ene kant om het weer door te laten gaan. Maar met die energie die we toen hadden. Nou, nah, dat gaat nog meer. Dat ja, maar is, is ook niet... Uh, want hoeveel jaar is dat geleden, die, die reunie? Ik bedoel, 23, 23 en 28 uh, jaar geleden. Sinds die tijd is er ook een boel veranderd aan vereisten... als je een evenement wilt gaat ja. organiseren. Is dat zo? Want je moet aan zoveel eisen ja. gaan voldoen... Ja. als ze vermoeden ja. dat het een grootschaliger evenement ja. wordt... met zoveel honderd man. Ja, je je moet beveiliging, medische... Nee, dat, dat kan, het ja. kan bijna niet nee. meer... En en dan moet je ook met, uh, met tickets gaan werken... Ja. met uh, elektronica. Dat, dat, uh, nee, dat is ook niet meer te doen. Nee, dat kan nee. niet meer. Nee. Nee. Nee, helaas, het, het, het nee, was nou, we, magnifiek toen. Ja. We, ja. Hebben nu, we hebben nu een reunie... Uh, Lekker via de radio. En de, de mensen die luisteren als die een, <laughs> keer een potje bier hebben. Ja. Ja. Nou, die hadden ook langs kunnen komen. Ja, we ja. Hebben heerlijke Miss, hier. Misschien dat het eens een keer spontaan moet ontstaan. Zonder, ja. zonder dat iemand er heel veel geregeld van heeft. Ja. Dat, uh, om eens zich gewoon een datum te prikken. En een, uh, alleen een locatie te doen. Kijken wat dat uh, oplevert. Ik, uh, ik denk op zich wel dat het zou gaan vliegen. Maar goed. Dat, ja. <laughs> dat daar gelaten. Ik wil nog even met jullie... Uh, uh, ja, even naar de tijd van nu... Maar uh, wat doen jullie tegenwoordig? Oh, oh, Toen was uh, toe, toe ja, het stil. Ik, <laughs> nee. Ja, Ja, ik sta in een bouw, ik sta in een een bouwgroothandel. ik beetje een beetje een beetje daar leuk. ik verkoper. en beetje een beetje een leuk. een uh, Ik een beetje een Dat is na ons een uitzending. Dat, uh, ja. Maar... Uh, uh, wat een ik een beetje uh, in nou, ik zou bouwgrondhandel en daar ben ik verkoper. En er komen heel veel zandvoorters dus komen we nog tegen. Mensen vanuit het oude milieu waar, waar ik vroeger in zat met de horeca, komen we nog tegen. Uh, ja, dat is fantastisch. En het is enorm leuk. Ik vind het heerlijk om met mensen om te gaan. En uh, uh, ja, weet je, dat is ook wel eens aan mij gevraagd. Misschien ga je weer terug naar de horeca. Nou, weet je, mijn hart ligt er wel, maar ik zou het niet meer kunnen. Nee, en een adviesrol? Nou, misschien. Dat heb ik altijd wel geambieerd, Maar ja, weet je, dan wel in de betalende functie, zeg ik altijd maar. Nou. Ik gaan niet meer uh, uh, vrijwillig Dat is Ja, weet je, vind ik allemaal wel leuk. Maar daar maken we te veel gebruik van, zeg ik allemaal. Ja, nou, de, de, voor de ondernemers, hoor ik ondernemers... die uh, zich uh, van goed advies willen inzetten. Nou ja, ik, heb, ik wil altijd graag meedenken. Dat vind ik altijd het leukste, weet je hoor, Ik bedoel... Een horeca man is een heel eigenwijs reptiel, zeg ik nog. Maar nou, dat is een reptiel? Zo. Ja. <laughs> nou ja, het zijn heel eigenwijze mensen. En, en, en, we zijn net boeren. We klagen altijd over de wereld, het is noodgoed. Maar uiteindelijk beginnen we bij zelf. En de klanten die binnenkomen. En de klanten moeten, moeten blij zijn. Nou, en dat wil je bereiken. En zij moeten een goed verhaal over jou kunnen vertellen. Klaar. En als zij blij zijn, gaan zij het dol vertellen. Dat is de beste reclame. Nou, dat weten wij ja, tien jaar van. En daar horen ze praten ze nu nog over. En dat is het allerleukste. Dat we hebben we allemaal mooie herinneringen. Ja, ik, ik ben erg benieuwd, uh, maar misschien gaat het er ooit nog eens uitkomen wat voor ideeën er nog meer in jouw uh, koker zitten. Dus, uh, en of die er eens ah, een keer uit, uh, uit gaan komen. Ik weet dat je ooit eens een keer de moederdag ontbijt uh, ja, dat heb hebt, ik hebt gedaan in. door de ja. hele Haal Straat. Ja. Uh, oh ja, ja, dat is ja weten ook. we dat nog? Ja, ja. Dat, was dat was ook na belde. de bastiërtijd. was ja. die Hoeveel dus, mensen heb je daar wel niet verschrikkelijk blij mee gemaakt? Nou, zo ik ja, maar, maar, maar, maar, Ik ga je geen klaarzagen omvangen, Maar dat was ook het gunnen. Ja. En uh, je, je bedenkt... Voor een ondernemer... Denk je dat, ze, dat als ze... Ludiek meewerken... Dan, dan kunnen zij er zelf... Veel meer profijt uit halen. Want ze hoeft een maand... Ze ze, 75 euro voor sponsoring. Per, per, per zaak. En dan hadden ze kaartjes bij en dan kregen ze een, een konden ze een ideetje of een, een drankje voor de helft van de prijs, kon je dan weggeven. Of we zat er dan in die lunchbox. Daarmee werk je krijg je nieuwe klanten binnen. Maar als je daar niet voor gevoelig voor bent, en, en mooi, het interesseert je niet. Ja, die moet morgen om 8 uur of om 10 uur op de zaak zijn. Ja, ik ben, daar ben je ondernemer voor. Ja, het is weer die investeringen, hè? Nou ja, en dat was toen ook zo. Dat er een. een, een, een en iemand die, we deden het allemaal vrijwillig voor een keer. En toen dus was er één iemand die moest even naar het toilet toe. En die zegt, ik heb nog geen koffie gehad. Ik ging bij een horeca ondernemen een kopje koffie halen. Terwijl we voor hen bezig waren. En dan daar moest hij 3,50 voor betalen. voor dat keer. Toen dacht ik, nou, dit gaat me toch een beetje te ver nu. Toen dacht ik, nou, waar is de gunfactor gebleven? En, toen, uh, en dat is dan jammer. Snap je? Dat is de, en dan wordt het met de verkeerde... Uh, ik sta hier niet om, omdat het gratis moet helemaal niet. Maar vrijwilligers mag je ook wel belonen. Ja. Nou, wij deden uh, alleen maar. Met mensen die met Koningsdag uh, stonden te werken. Uh, die vrijwilligers daar stonden voor een springkussen. Of weet ik wel. Voor je deur. Voor die kinderen. Want daar deden ze. Jor, die kregen we ons, uh, van hals. Die mooie van, koesteren. Maar, ja, precies. Ja, precies. Dat, en, dat, en dat vond ik zo jammer. En, dat, en daar wordt wel eens met de verkeerde pet om naar gekeken. Nou, wellicht na deze uitzending. Dat, uh, uh, dat, dat het uh, nou ja, ja, op nou, een dat manier... Wordt. Omslaat. Ja. Ja. Mathieu, waar, uh, waar kunnen we jou tegenwoordig en, vinden? Nou, uh, je vindt mij aan het einde van de zeeweg. Uh, bij tennisvereniging uh, Wok. Bij de Watertoren. Daar zijn uh, negen mooie tennisbanen. Een heel nieuw uh, clubhuis is daar uh, neergezet. Ah. En uh, daar zwaai ik de pollepel nu. En, uh, ja, ik vind het horecavak nog heerlijk. Dus... Uh, ja, ik doe dat met heel veel liefde. Ik ben er ook eigenlijk altijd wel, wel in gebleven. Ik heb daarvoor uh, heb ik, uh, bijna tien jaar bij uh, hockeyclub Bloemendaal uh, de horeca gedaan. Het kopje, wat, wat natuurlijk ontzettend mooi was, omdat daar ook topsport uh, bij was. De hoofdklasse, zowel heren als dames. Dus daar heb ik ook een, een perfecte tijd gehad. Dus, uh, maar ik merk nu als ik een beetje mijn mijn werkloopbaan uh, naga dat ik iets doe vijf of tien jaar en dan begin ik toch wel weer uh, te kriebelen om het uh, decor te veranderen dus uh, nee ik ben nu uh, heel tevreden bij de, de tennis en je werkt geen 80 à 100 uur in de week meer, hoop ik nou, nee, dat niet, maar <laughs> 60 70 in, de, in het hoogseizoen, ja tennis is natuurlijk uh, een, een, een seizoenssport ook dus nu is het wat rustiger dus ik compenseer dat een beetje met de winter en uh, het hoogseizoen draai je wel wat meer en de winter wat minder. Doe je daar nog wel eens iets à la Bastille? Ja, <laughs> dat, dat zit toch in het beestje. Dus uh, ja, bij ons komt Sinterklaas ook langs en, en we hebben een, een centercourt night gehad. Met, met uh, op, op, het, uh, op de baan een, uh, tafels helemaal aangekleed in het linnen. Uh, Disco-avonden, ja, noem maar op. Dus, dus dat, ja, dat bloed blijft wel, uh, wel... Dus ik kan mijn creativiteit nog, nog, nog, nog lekker kwijt. Dus dat... Uh... dat uh, prachtig, dat maar, ja, komt te horen. En uh, heb jij nog uh, vragen, Dom, aan de heer? Ik heb niet, uh, niet echt vragen. Ik heb alleen uh, van iemand uh, kreeg ik een, um, een, een, een appje over uh, de goede herinneringen aan de levende kerststal. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè? Hadden ja, we het ja gehad? heel even snel. Heel even snel, maar, ja. Maar omdat iemand dat expliciet genoemd heeft. En dan denk ja. ik, ja, kijk... Uh, nee, dat, maar dat popt dan dat, dat, toch op bij mensen... Ja. als ze jullie namen horen. En beursdrink, ja, dat, uh, dat was ik ook nee, maar dat, De, de kerststal de uh, was inderdaad... we lieten Sinterklaas een week slapen... maar met kerst hadden we echt een week lang... Uh, bij de kinderboerderij... hadden we uh, schaapjes, geiten... En, en ja, dat was bij ons... in die erker... we hadden dat gewoon helemaal uh, omheind. Die beesten in. waren binnen bij jullie? Nee. nee ja, oh. ja, Half jaar al. Ja. ja, als het koud ja. werd. Als we ja. zijn er binnen. Ja. Met ja. Nee, maar dan hadden we inderdaad hadden we, ja, wat beelden. Maar echt ja, schapen en geiten. van alles en nog ja. wat liep ja. daarin rond. Ongelooflijk. En ook daar kwamen natuurlijk de kinderen even ja. aaien en doen. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat ja. soort dingen, dat was ja, het gewoon heel leuk om te doen. Ja. Maar het blijkt wel dat dat bij, bij de mensen wel blijft hangen. Hè, en dat dat... Uh, ja, dat, dat, uh. ja dat, dat, uh, <laughs> dat is gebleken. Want ja. er is heel veel bij uh, mensen opgekomen uh, spontaan... die, die, die, die naam, uh, nou ja, jullie namen hoorden uh, in combinatie met de Bastille. En uh, dan begint het ineens bij iedereen van hey, dit, dat, zus, zo. en ja, Mensen worden daar ook heel vrolijk van. Nee, dat ja. is ook zo. Dat ja. is ook, dat is ook. Dus het is niet alleen een investering uh, op de korte termijn geweest voor jullie... Nee. om aan klantenbinding te doen... Maar uh, ook op lange termijn heb je daarmee geïnvesteerd. Namelijk in dat je bij mensen een herinnering wakker maakt... waar ze weer heel blij van worden. Yeah. Gelukkig ja. maar. Ja. Ja. Nou, ja, dat is, dat is gewoon overduidelijk. Ik, uh, ik denk dat jullie voor heel veel mensen een prachtige stempel uh, op dit dorp hebben nou, gedrukt. Dat, dat, dat, ja, we hebben ons best gedaan. Dus, ja. uh, en daar mogen jullie, denk ik, met recht trots op zijn. Ja, dat ja, zijn we ook, ja. ook zeker. En het was, uh, het was ook echt een hele mooie tijd. Ja. Voor onszelf. Ja. Ook, uh, want we, ja, we liepen wel voorop, hè, de, de optocht... In, uh, ja we, hebben, ja, we hebben toch alles wel... Uh... Ja, kijk, dat is als je zelf ook van een, een lekker feestje houdt... en, en, en de mensen amuseert. Ja, maar anders, ja, dan... kan je, anders kan je dat niet doen. Nee. Als je dan er dan niet we... van houdt. Ik, uh, ik, ik wil, als, het, uh, als jullie het goed vinden, hiermee afsluiten. Want we gaan echt naar het einde van deze twee uur. Het is voorbij geflogen. Nee. Ja, nou. zeker. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst... en alle mooie verhalen die jullie nog uh, mee hebben mogen brengen... en dat allemaal nog weten... En uh, ja, sommigen uh, van, van de mensen om ons heen... die, die uh, weten al helemaal van niets meer... of uh, ze zijn het allemaal vergeten. Dus hartstikke fijn dat we, dat we dat de luisteraars hebben kunnen laten horen. En ik wil Sandra ontzettend bedanken uh, dat je het weer opgepakt hebt. Nou, en dat we, dat we weer lekker begonnen zijn hiermee. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik hou er zo van, hè, van vroeger... Hey, ik ga een stukje muziek erin gooien en ik zeg onze luisteraars dat we over een maand er weer zijn. Weer de tweede vrijdag van de maand. Uh, wie er dan als gast is, dat, dat, of, of gasten zijn, is nog niet helemaal rond. Dus ik ga het er ook nog even niet over hebben, want het kan zijn dat we toch andere mensen, dat weten we nog niet. Maar daar zijn we mee bezig, komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En het kijken, hè, natuurlijk, via uh, ZFM Live. En uh, schakel niet uit, want collega uh, Jeroen die staat al klaar. Die neemt straks het stokje van ons over. En wij gaan eruit met Casey en de Sunshine Band.